Zes uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In de VS lijken democraten en republikeinen er niet in te slagen om voor de jaarwisseling een akkoord te bereiken over de begroting. De partijen gingen zondag uit elkaar zonder veel vooruitgang. Vandaag gaan de senaatsleiders voor een laatste poging met elkaar om tafel zitten. Het ziet er slecht uit, zei een hoge democrat en een prominente republikein twitterde dat ze het waarschijnlijk niet zullen halen. Zonder overeenkomst komen er automatische bezuinigingen en belastingverhogingen die alle Amerikanen zullen treffen, maar ook de wereldeconomie. Minister Hillary Clinton is opgenomen in het ziekenhuis. Er is bij haar een bloedpropje ontdekt na haar hersenschudding van twee weken geleden. Clinton was toen gevallen. De minister had te lang doorgelopen met een buikvirus en bleek te zijn uitgedroogd. Ze zegde daarop een reis af naar het Midden-Oosten en Afrika. Clinton heeft veel respect opgebouwd met haar harde werken, maar de vermoeidheid speelt haar nu parten. John Kerry volgt haar in januari op. Het gaat ook niet goed met president Chavez van Venezuela. Vicepresident Maduro zei dat er nieuwe complicaties zijn opgetreden. Hij noemde de toestand van Chavez nog altijd broos. Chavez werd op 11 december in Cuba voor de vierde keer aan kanker geopereerd. Een verwarde man uit Ankerveen is vannacht opgepakt... nadat hij brand had gesticht in zijn eigen appartement. De politie kreeg eerst een melding over overlast. Toen agenten bij het complex aankwamen... bleek de woning van de man gebarricadeerd en kwam er rook naar buiten. Tien woningen werden geëvacueerd. De verwarde man kwam uiteindelijk zelf naar buiten en vielen geen gewonden. En in Enschede woedt een grote brand op een industrieterrein. De brandweer meldt dat een meubelwinkel en een wokrestaurant in brand staan. Brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur overslaat. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De brandweer pompt water uit het Twente-kanaal om de brand te blussen. Een aantal straten is afgezet. Dan nog het weer, grijs met wat motregen en er staat een soms harde wind. Het wordt een graad of 10, vanavond vanuit het westen meer regen. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het laatste nieuws van 2012 op deze Oudjaarsdag. En ook vandaag beheerst de toestand van de economie en het antwoord van de politiek daarop de uitzending. Gaat nu eerst niet over Europa, maar Amerika is de boosdoener. Politiek heeft nog minder dan 24 uur om een akkoord te bereiken over bezuinigingen. En als dat niet lukt, dan treden er automatisch bezuinigingen op. Waaronder forse belastingverhogingen. Gedi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer... vindt de formatie een leuk experiment dit najaar... maar de koningin moet de volgende keer toch echt weer meedoen. Monopoly tocht, die koerst ook af op een soort ravijn. Alleen uh, het verschil tussen de deelnemers bij ons wordt steeds groter. Het gaat vandaag over hotels, leegstaande gebouwen in Rotterdam... en spoorlijnen in Oost-Nederland. En wat is er toch aan de hand in Amsterdam? Dit weekend alweer een schietpartij... waarbij de kogels zelfs in een kinderkamer terecht zijn gekomen. En dan heb ik de laatste dag van de gemeenschappelijke persdienst, de GPD... en het feit dat een schaatskampioen Short Track boven de lange baan verkiest... nog niet eens genoemd. En natuurlijk vergeten we vandaag de oliebol niet. Kortom, blijf erbij. Tot half tien is dit het NOS Radio 1 Journaal. We beginnen met het nieuwsoverzicht. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... is vannacht opgenomen in het ziekenhuis. Breaking news, we just got this from the Associated Press. Secretary of State Hillary Clinton has been admitted to the hospital with a blood clot. Volgens that concussion, you'll remember she suffered a concussion.after severely dehydrated.en she fell earlier this month. Bij een controle werd een bloedprop ontdekt. Die is ontstaan door de hersenschudding die ze eerder deze maand opliep, liet een woordvoerder weten in een verklaring. In de course van een follow-up exam vandaag, secretaris Clintons dokters ontdekten een bloedklont had gevormd, stemming van de concussie die ze sinds weken geleden heeft opgelopen. Ze wordt behandeld met anticoagulants en is in het New York Presbyterian Hospital zodat ze de medicatie over de volgende 48 uur. Ze krijgt antistollingsmiddelen toegediend en wordt de komende 48 uur in de gaten gehouden. Eerder werd bekend dat Clinton tot half januari niet mag vliegen vanwege haar hersenschudding. Spannend in de Verenigde Staten verder, want de fiscal cliff dreigt. Democraten en republikeinen hebben namelijk nog steeds geen akkoord over een nieuwe begroting. Voor de jaarwisseling moeten ze eruit zijn, maar er zit nog steeds weinig schot in. President Obama lijkt zich erop voor te bereiden dat er pas volgend jaar een deal komt. in in on January 1st, then we'll come back with a new Congress on January 4th, and the first bill that will be introduced on the floor will be to cut taxes. On class Als de middenklasse inderdaad meer belasting moet gaan betalen... neemt het nieuwe congres volgende week meteen een wet aan... om die belastingen weer omlaag te brengen, zo zei Obama. De democraten willen het begrotingstekort terugdringen... door rijke Amerikanen meer belasting te laten betalen. Republikeinen willen vooral korten op de overheidsuitgaven. In de Senaat zei de Republikeinse senator Mitch McConnell... dat hij er wel uit wil komen, maar dat de democraten niet thuisgeven. Het een en interesse... Of frankly, the courage to close the deal. I want everyone to know I'm willing to get this done. But I need a dance partner. Democratische senator Harry Reid zei in de senaat dat de Democraten bereid zijn moeilijke concessies te doen. Maar ze zullen niet instemmen met het snijden in sociale voorzieningen. Zeker niet als dat in het voordeel is van de rijken. We're willing to make difficult concessions as part of a balanced, comprehensive agreement. But we'll not agree to cut Social Security benefits as part of a small, short-term agreement. Als er geen akkoord komt, komen er morgen belastingverhogingen en extra bezuinigingen. Dan wordt er 600 miljard dollar uit de economie gezogen. En stijgt de werkloosheid met een mogelijke recessie tot gevolg. Venezolaanse president Hugo Chavez worstelt nog altijd met zijn gezondheid. Vice-president Maduro zei op televisie dat er nieuwe complicaties zijn opgetreden. ...een transmissie van het regering van de Bolivarische Republiek van Venezuela. We zijn informatie over nieuwe complicaties... als van de infectie respiratoria, Maduro sprak vanuit Cuba, waar de Venezolaanse president wordt behandeld. Chavez onderging deze maand zijn vierde operatie tegen kanker... ...en hij liep daarbij een infectie op aan de luchtwegen. Op eerste kerstdag had Maduro juist gemeld... ...dat de gezondheid van de president was verbeterd. In Noord-Frankrijk hebben meer dan 500 vrijwilligers... gezocht naar een vermiste tiener met het syndroom van Daan. De jongen van 17 is al 12 dagen onvindbaar. Zoektocht leverde niets op. Bruno verdween vorige week toen hij halverwege de middag... van de tuinbouwschool kwam. En deze vrijwilligers zijn bang dat er iets ergs is overkomen. We hebben gehoord dat hij in het taillis is... of in een troep Dat hij misschien nog is, of dat hij nog Zoektocht begon rond 9 uur gisterochtend en werd stopgezet bij het invallen van de duisternis. Vandaag wordt er gedrecht in de rivier de Oase. Een aparte, In een appartementencomplex in Ankeveen is vannacht brand uitgebroken. De brandweer. Wij kregen een melding van overlast, zijn daar ter plaatse gegaan, troffen ja, een gebarricadeerde woning aan uh, waar brand uitkwam. De bewoner die kwam zelf naar buiten, die hebben we vervolgens aangehouden. Daarna zijn zo'n tien woningen ontruimd omdat de brand uh, oversloeg. Politie gaat uit van brandstichting. Er zijn geen gewonden. In Noord-Ierland is een bom onschadelijk gemaakt die onder een politieauto was aangebracht. Dit gemeenteraadslid is geschrokken van de bom. My reaction to it is, this is wrong. It wasn't justified voor 30 or 40 years of violence. It's not justified now. Whoever's doing it deserves to be caught and brought before the courts, sent to jail for a very, very long time. Na het ontdekken werd meteen onderzoek gedaan en een aantal woningen in de omgeving ontruimd. Wie de bom heeft geplaatst, dat is nog onduidelijk. De politie zei vanavond dat deze officier had 'bijzonder geluk'. Er is een gevoel van ontspanning, maar dat zal ook worden afgewogen met het feit dat een terrorist threat nog steeds Ondanks waren er wel dreigingen van militante dissidenten. Tot slot het financiële nieuws nog even. De beurzen in New York sloten vrijdag in het rood. Beleggers leken de hoop kwijt te raken... dat het de Amerikaanse politie nog voor de jaarwisseling lukt... om een akkoord af te sluiten over die fiscal cliff waar we het net ook over hadden. Dow Jones-index noteerde aan het eind van de handel... ruim een procent lager en technologiegraad meten Nasdaq. Die ging bijna een procent omlaag. Nou, dat is het nieuwsoverzicht voor dit moment. We gaan zo nog eventjes proberen contact te leggen met Enschede. Want ook in Enschede woedt op dit moment een grote brand... Maar in afwachting daarvan: Something in the Water. Doe, do, do, do, do, do, do, do, do. a glass or two Give me something fun to do Fraser, something in the Water. Nieuws over Rusland. Rusland lijkt zich meer en meer te isoleren. President Poetin moet niks hebben van buitenlandse organisaties die zich overal mee bemoeien. Zelfs UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, moet per 1 januari de activiteiten staken in Rusland. Correspondent David Jan Godva bezocht een kinderterhuis waar ze de gevolgen van die beslissing aan den lijf ondervinden. Ze zijn doof, ze zijn blind. Of ze zijn het allebei, de 208 kinderen hier in het tehuis in Sergeev Passad, even buiten Moskou. En de meeste hebben ook nog eens geen ouders of ouders die hun handicap niet aankunnen. Een flink aantal is ooit te vondeling gelegd. Dus in de geen die, die, die er zijn geen faciliteiten in het land voor kinderen met dit soort problemen, vertelt de directeur Galina Jepipianova. Daarom hebben hun ouders ze hier gebracht, als ze tenminste ouders hebben. Veel ouders wonen ver weg en de meesten kunnen het zich niet veroorloven om hier vaak te komen. De meesten komen maar één keer per jaar en dat is nu. Een hele zaal vol aangeklede kindertjes op hun paasbest. Want dit is de laatste dag voor de kerstvakantie. Twee weken zijn er geen activiteiten hier. En ze zitten hier allemaal keurig opgemaakt in prachtige zelfgemaakte pakjes. En zometeen wordt er eerst een sprookje voorgelezen. Ja, dat het is, vandaag, een we een kinderthuis als dit heeft natuurlijk allerlei aangepaste voorzieningen nodig en die kosten veel geld. Tot voor kort sprong Unicef bij. Unicef, многие годы. Nishef hielp bijvoorbeeld met een aangepaste speeltuin waar onze kinderen leren hoe ze zich als voetganger moeten gedragen hoe ze een straat moeten oversteken we hebben ook hele goede fietsen van ze gekregen voor onze oudere kinderen en nog veel meer ik ben ze daar heel dankbaar voor prachtig aangeklede meisjes en om haar aan te geven dat hier kinderen van alle leeftijden zitten lopen ze op in hun lengte de jongste is een jaar of drie, schat ik, en de oudste, nou ik denk zo'n vijftien. En alles wat er wordt gezegd wordt natuurlijk vertaald door een dove tolk. De Russische regering heeft besloten dat Unicef het land uit moet. President Poetin wil geen buitenlandse inmenging in zo'n land, zelfs niet kennelijk als het om kinderen gaat. Wat dat betekent valt nu nog moeilijk te zeggen... maar er is zeker één project dat nu zeker niet door kan gaan. Ook zo'n speciaal aangepaste speeltuin. Voor ons is dat heel verdrietig. Het waren fantastische mensen. Ze begrepen perfect de specifieke problemen van deze kinderen. Het spijt me dus zeer dat we niet meer met ze kunnen werken. UNICEF moet weg, omdat de Russische regering zegt dat Rusland het zelf wel kan, dit, dit soort omgaan met dit soort kinderen... daar ook het geld voor beschikbaar wil stellen. Heeft u daar vertrouwen in? Kalina geeft natuurlijk het antwoord dat ze als directeur... van een staatsinstelling geacht wordt te geven. Als Rusland zegt dat het daar geld voor heeft, dan is dat misschien wel zo, zegt ze. Maar haar gezicht spreekt boekdelen. Ik zou zeggen, het is altijd goed als een grote rivier zijn water krijgt van verschillende stromen. Hoe meer stroompjes, des te krachtiger zal de rivier zijn. Van de samenwerking met UNICEF hebben alleen de kinderen geprofiteerd. Het reportage was van onze correspondent in Rusland, David-Jan Godvoye. We proberen contact te krijgen met de brandweer in Enschede. Want er woedt daar een grote brand op een industrieterrein. Waarbij in ieder geval een meubelwinkel en een wokrestaurant betrokken zijn. Althans, die staan in brand. Hoort u zo? Tot die tijd hebben we ook nog nieuws uit Spanje. Want uh, daar is natuurlijk de crisis. Maar van die crisis in Spanje kan je op het eerste gezicht niet zo heel erg veel zien. Volle terrassen zijn er en volle kroegen in de grote steden. En ook op straat is de crisis voor een buitenstaander nog niet echt voelbaar. Twee Nederlandse dames in Madrid houden daarom vanaf januari de crisis stoer. Correspondent Jessica van Spengen mocht in een kleine groep alvast mee. Welkom bij onze crisistour. Wij gaan jullie vandaag uh, het Madrid van de crisis laten zien. Beide de positieve en de negatieve kanten. Deze is voor jou, hè? Ja. Ik ben Sjoukje, uh, 29 jaar en ik woon 6,5 jaar in Madrid. En ik ben Arma en ik ben 39 jaar en ik woon 5 jaar in Madrid. Wij hebben heel veel groepen en ik merkte dat we eigenlijk steeds meer vragen kregen over de crisis. Nou, als het zo uh, groen wordt, dan gaan we hier oversteken en dan gaan we deze straat in fietsen. Toen las ik een keer in mei in de krant een heel artikel over leegstaande emblematische gebouwen hier in Madrid. Ik dacht dat is dus een hele mooie manier om aan mensen die van buiten komen te kunnen laten zien ja, hoe wij hier in, in Madrid de crisis te beleven. Je komt er natuurlijk met je Nederlandse cultuur waarin uh, in Nederland natuurlijk van ver je een crisis aan ziet komen. Dan gaat meteen de hand op de knip en dan wordt er niet meer aan uh, uitjes buiten de deur uitgegeven bijna. Terwijl hier in Spanje komen mensen ons toen die zeggen ja maar uh, de straten lopen vol, de winkels zitten vol, de terrassen zitten vol. En dan leggen wij dus uit van ja uh, Spanjaard zit heel anders in elkaar. Die gaan op het laatste pas gaan die bezuinigen op uh, uitgaan met hun vrienden. Want wat ze vandaag nog uit kunnen geven... kunnen ze morgen misschien niet meer uitgeven. En uh, zij gaan toch niet, be, niet bezuinigen op sociale activiteiten... met hun familie en vrienden. Nou, we staan hier op uh, Plaza España. Je ziet hier uh, deze twee grote gebouwen... die uh, gekraakt zijn. En daarnaast hebben we hier het Edificio de España. Dat is misschien wel de beroemdste. Dat is het, uh, het gebouw dat iedereen hier kent. Dit is eigendom voor de helft van Banco Santander... Uh, die heeft het voor 136 miljoen gekocht. De andere helft staat voor 136 miljoen te koop. Uh, maar niemand wil het hebben. Ondernemer uh, in Madrid. Uh, dan moet je toch ook iets merken van de crisis? Nee, want het toerisme gaat uh, eigenlijk tegen de klippen op uh, nog steeds hartstikke goed. Dus ja, wij merken eigenlijk nog niks van de crisis. Jola is pay. Ja. Hollanda is bonito, hè. Pasando bien. Dat is heel grappig, want we krijgen op de fiets altijd heel veel aandacht. Uh, niet altijd zulke positieve aandacht, dus dat is wel eens heel erg leuk. <laughs> uh, uh, nou, we staan hier uh, lang uh, aan Madrid-Rio, uh, het nieuwe rivierpark. En uh, ja, dit is eigenlijk het, uh, was het paradepaadje van onze laatste burgemeester, meneer Gallardon. Nou, dan zou je denken, misschien, uh, wat heeft dat nou met de crisis te maken? Nou, dat is het uh, prijskaartje wat daaraan heeft gehangen. Ik heb schattingen gehoord van dat het in de miljarden heeft gelopen om dus die uh, ringweg ondergronds te leggen en vervolgens het park aan te leggen. En daarnaast wordt het... Zie je nou iets van de crisis als toerist in Madrid? Nou niet aan de oppervlakte zozeer, maar het valt me wel op dat je ziet hoeveel mensen hun best doen om op straat nog een centje te verdienen met muziek of met theater. En dat is echt wel opvallend. Mensen in witte jassen. Uh, gratis aanvulling op de tour. 23 centros de salud willen De mevrouw wil graag dat uh, we komen helpen met protesteren. Want uh, we hebben hier namelijk nog een publiek zorgsysteem. En er wordt steeds verder uitgekleed. En vooral ja, de doktoren zijn natuurlijk bang dat het helemaal uh, privé wordt. We lopen uh, een markt binnen. Mercado San Fernando. Een overdekte markt zoals je die heel veel hebt in Spanje. En in deze markt kwamen steeds meer steentjes leeg te staan. En toen heeft de gemeente besloten om die steentjes uh, voor een voordelige prijs te verhuren aan jonge mensen die uh, zonder werk zitten en die daar nieuwe initiatieven wilden ontplooien. Je ziet hier gewoon de vitrines, die zijn leeggehaald, waar normaal het vlees of uh, de vis ligt. En daar liggen nu boeken in. Als je kijkt naar andere winkelpanden, die zijn duur om te huren... En de banken geven op dit moment ook geen geld. el mercado municipal una para poner en negocios Ja, dan is dit een mooie manier om toch een winkel te kunnen openen. We hebben nu wel een heel positief beeld van de crisis gekregen. Nou, het is ook wel de bedoeling om de positieve kanten te laten zien, want het is inderdaad een boel kommer en kwel, maar de crisis biedt ook gewoon heel veel mogelijkheden in de stad als Madrid. De fietstoer is niet gratis. Nou profiteren jullie ook wel een beetje van de crisis op deze manier, toch? Nou, dat gevoel hadden wij in eerste instantie ook wel een beetje. Dus wij dachten van nou, wat we doen. Uh, wij gaan een deel van de opbrengst van de Tour gaan wij, uh, geven aan een uh, lokale organisatie... die uh, de meest getroffenen van deze crisis helpt. En op deze manier ook iets terug te doen voor uh, ja, de mensen hier uh, in Madrid. Toch een beetje de kerstgedachte. Ach, het is zo mooi. De reportage was van onze correspondent Jessica van Spengen. In India gaat het alleen nog maar over de verkrachte studenten... die aan haar verwondingen is overleden. Hoe kan het dat een 23-jarige vrouw in een bus... een uur lang door zes mannen wordt verkracht en zwaar wordt mishandeld? En waarom greep niemand in? En wat doet de regering eraan? Er is veel woede, vooral onder vrouwen. We are placing an appeal to the central government and the state government... to take a necessary and immediate action to stop all the... Sexual assaults and violence on women. De maat is vol voor veel Indiase vrouwen. De regering moet nu tot actie overgaan. Want de zaak van de studenten is de spreekwoordelijke druppel. India is voor vrouwen een buitengewoon onveilig land. Verkrachtingen zijn aan de orde van de dag. Vooral in de grote steden. We strongly condemn this violence. And we are very angry and very upset about the place of the women in this country. In the democratic country niet alleen in Delhi maar ook in Ahmedabad en Chennai werd gedemonstreerd door dochters en moeders so like Ook voor veel mannen is een grens bereikt De riksjachauffeurs in Ahmedabad nemen afstand van hun seksgenoten. Wij rickshaw-drivers zijn hier samengekomen om te protesteren tegen deze tragedie. De mannen die dit hebben gedaan moeten ter dood worden veroordeeld. De zes verkrachters die in Delhi vastzitten is moord ten laste gelegd. En de kans is groot dat ze de doodstraf krijgen. Maar daarmee zijn we er nog niet, zegt de woordvoerder van de grootste oppositiepartij, de BJP. The government need to come. Quickly with a proper structured response. De regering moet snel met structurele oplossingen komen en laten zien dat ze de zorg van het volk serieus neemt. De Indiase journaliste Prana Sodi vindt dat de oplossing niet bij de politiek ligt, maar bij de Indiase bevolking zelf. Er is een mentaliteitsverandering nodig, zegt Sodi. How do you ensure a security or safety of a woman? behind closed doors in among her own people. That is something that is not being spoken about. Hoe garandeer je de veiligheid van vrouwen achter de voordeur? Daar hoor je niemand over. Het gaat nu de hele tijd over strengere straffen, over meer politie. Maar daarmee slaan ze de plank mis, zegt de journalisten. They are talking about increased policing. They are talking about judiciary. They are talking about convictions that will act as deterrent. But the key point that remains... Het gaat erom, zijn we bereid onze houding te veranderen... als we zeggen dat vrouwen niet meer als een object mogen worden behandeld? Studenten werd gisteren in Delhi een besloten kring gecremeerd. Bron van persbureau Reuters zegt dat daar ook twee ministers bij aanwezig waren. Het is zes minuten voor half zeven. Op een meubelboulevard in Enschede woedt een grote brand in een van de gebouwen. Er komt ook erg veel rook bij vrij. Loes Hilbrink is woordvoerder van de brandweer. Staat bij de brand. Mevrouw Hilbrink, uh, wat voor een pand, wat voor panden zijn het die nu in brand staan? Ja, goedemorgen. Uh, het gaat uh, om een brand in een bedrijfsstaalmoetgebouw. En in het pand zit een uh, meubelwinkel, uh, zit een woordaccessoireswinkel en een woordrestaurant. Ja, We begrijpen dat er in de buurt ook een halfvoorts is waar vuurwerk ligt opgeslagen. Het klopt dat het, het is een pand op een muilwoonervrouw is. Er zijn meerdere panden hier gevestigd, onder andere ook een halve. Uh, de prioriteit ligt hem ook op om uitbreiding naar naastgelegen panden te voorkomen. Ja, want de brand is nog niet naar die panden overgeslagen. Nee, dat klopt. de brand is beperkt gebleven tot het uh, pand uh, wat ik zojuist heb, uh, heb genoemd. En hoe staat het met de brand? Hoe ver is de brand, me, brand weer met het blussen daarvan? Het pand staat volledig in brand. En uh, het brandt nu aan de voorzijde, waar nog behoorlijk wat vlammen te zien zijn. En aan de achterzijde is het pand nu volledig ingestort. Ja. Waren er mensen in het pand? Het was wel bekend, waren er geen mensen aanwezig in het pand. Ja. En het pand moet als verloren worden beschouwd, als ik u zo hoor. Ja, zeker. Het pand uh, moet je echt als verloren beschouwen. Het staat volledig in brand. Veel rook? Komen er gevaarlijke stoffen vrij? Er komt inderdaad veel rook vrij uh, bij deze brand. De rook is natuurlijk altijd gevaarlijk. Dus wij adviseren de mensen in de omgeving om ramen en de deuren te sluiten. En als we de mensen de hinder van hebben, om vooral ook uit de deur te blijven. Uh, de meest ploegen van de brandweer zijn ook in de omgeving uh, aan om metingen te verrichten... of de concentraties daarbij vrijkomen. En wij begrijpen van uh, RTV Oost dat er ook mensen zijn geëvacueerd. Ja, dat klopt. Uh, aan de openzijde van de hengeloze straat staan enkele woningen... Uh, en ook een opvang uh, van tactische verslagingszorg... Uh, die mensen hebben we uit hun woningen uh, en uit hun opvang moeten halen... ...dat de rook toch wel heel erg dicht op hun pand uh, stond. Dus die zijn elders ondergebracht. Uh, kunt u daar een schatting van maken? Hoe lang het nog duurt voordat de brand onder controle uh, zal zijn? Nou, ik weet niet hoe lang het niet voor de brand onder controle is. Wat ik wel kan stellen is dat wij hier naast wachten de hele dag nog... Uh, ...de hele ochtend bezig zullen zijn met blutwerk En het heeft ook wel gevolgd voor de omgeving. Want we hebben enkele wegen moeten afsluiten... ...omdat wij water moeten halen uit het twente -kanaal. En het houdt in dat de parkweg is afgesloten. Een gedeelte van de tudantia is afgesloten. En een gedeelte van de Hengeloosstraat. Ja, er is voldoende water, dat wel. Ja, we hebben voldoende water. Halen we halen uit het Twentekanaal uh, 2500 meter verderop. Ja, Kunt u al iets zeggen over uh, de oorzaak? Nou, laat ik het anders vragen, want dat kunt u natuurlijk nog niet. Maar waar is het begonnen? Nou, we kunnen inderdaad nog niks zeggen over de oorzaak. Want wij richten ons uh, op de brandbeschrijding momenteel. Dus dit onderzoek naar de oorzaak te blazen. Wat ik wel kan vertellen, is, toen de brandweer te plaatsen kwam er dus stond de achterzijde van het land eigenlijk volledig al in brand. Ja. Nou, Ik wens u veel sterkte met het blussen verder uh, van, uh, van de brand. En we hopen u later vanochtend nog een keer uh, aan de lijn uh, te kunnen krijgen. En ik zeg er voor de luisteraars eventjes bij dat ze af en toe de wind hoorden. Want het waait ook in Enschede, maar het waait in het uh, hele land. En die komt dan eventjes in de microfoon van de telefoon. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Shorttrack Jorien Temos die heeft voor een grote verrassing gezorgd... zeg maar een daverende verrassing... door Nederlands kampioen Allround schaatser te worden. Ze deed voor het eerst mee en bekroonde haar debuut... met de overwinningen op drie afstanden. Vooral haar winst op de vijf kilometer maakte indruk. Die schaatste namelijk voor het eerst. Toch was Temos zelf niet zo erg verrast. Nou ja, ergens stiekem in mijn achterhoofd... weet ik, weet ik wel wat voor tijd ik kan rijden op een training. en uh, Wist ik zeker wel dat ik mee kon doen... Uh. Om, om voor het podium te strijden. En uh, ja, voor winnen moet je natuurlijk vier goede afstanden neerzetten. En dat heb ik gedaan. Dus uh, ja, super dat je dan wint. Een short trackster die de concurrentie te snel af is. Dat moet de lange baanschaatsers aan het denken zetten. Temos wilde daar weinig over kwijt. Nou, ja, ik denk dat het aan de lange baan is. Dus, uh, om te bepalen wat ze hiermee doen. En wat ze hierover denken. En uh, ja, misschien uh, heeft het wel wat, uh, wat uh, teweeggebracht. gebracht. Uh, ik denk dat het alleen maar goed kan zijn uh, om. Uh, om een goede concurrentie te hebben. Dat houdt iedereen weer scherp. En uh, zoals wij dat iedereen naar verbeteringen zoekt. Volgens DVM-coach Gerard Kemkes toont het succes vooral de klasse van Thermos. En zeker niet het falen van zijn puurpul. Pu Irene Wustaan, die tweede werd. Ik waardeer de prestatie van Jorien door te kijken naar Irene. En uh, de meeste mensen doen het andersom: die kijken naar Jorien en waarderen dan de prestatie van Irene. Um, ik vind dat iedereen een fantastisch toernooi gereden heeft. Uh, uh, iedereen komt uit uh, een moeilijke periode in het voorseizoen. Door ziek geweest zijn alle World Cups gemist te hebben. Uh, we hebben goed getraind, we hebben sterk getraind. Een beetje wedstrijdhardheid missen. Als ik van tevoren had kunnen tekenen voor 39, 5. Uh, nou, alle tijden die ze hier gereden heeft. Dan was ik daar hartstikke blij geweest. Het is de wereldkampioene. Die sterk toernooi rijdt. Die gewoon een sterk toernooi rijdt over vier afstanden. Dus uh, Petje gaat zeer zwaar af voor wat Jorien Tamors neerlegt. Uh, uh, dat is magistraal. Kim Kersel zijn pupil Irene Wust en over Jorien Temors. En die titel levert Jorien Temors een startbereis op voor het EK Allround over twee weken in Herenveen. Maar aan dat toernooi doet ze niet mee, omdat het niet in haar schema past. We gaan na half acht praten met de coach van Temors, Jeroen Otter. Bij de mannen was de titelstrijd een stuk minder spannend. Sven Kramer was een klasse apart en won drie afstanden. Opmerkelijk, omdat hij in de afgelopen maanden werd gehinderd door de nodige pijntjes. Het is elke keer gewoon ongelukkig en zo. En, uh, ik kom misschien een beetje lullig over, maar uh, ja, ik heb het ook liever niet. En, uh, toch weet je nog elke keer wel weer goede wedstrijden uit de persen. Maar uh, ik kijk wel een keer naar dat ik, echt niks, dat ik helemaal niks heb. Goed, uh, een sociale tijden zoals we nu rijden. Die rijden wel uh, op je limiet. en uh, Dit gaat zeker niet zelf. Op de 1500 meter werd de enige overgebleven concurrent Jan Blokhuis op achterstand gezet. Maar de slotafstand, de 10 kilometer, gaf Kramer de meeste voldoening. Uh, het is mijn eerste 10 kilometer sinds lange tijd weer. En, uh, het is ook uh, sinds lange tijd weer onder de 13 minuten een keer. En, uh, ja, ik moet zeggen, hij is nog niet, uh, is nog niet super. Maar uh, hij is wel goed genoeg. En, uh, Jan die probeerde een paar keer aanval te plaatsen. En, uh, die kon ik wel een keer goed pareren. Het was voor Sven Kramer zijn vijfde round titel Het record is nog altijd in handen van Hilbert van der Duim. Die won zeven keer. Radio 1. Het NOS-journaal. Dit is Jan van de Putten. Goedemorgen. In de VS lijken democraten en republikeinen er niet in te slagen... om voor de jaarwisseling een akkoord te bereiken over de begroting. Vandaag doen de senaatsleiders een laatste poging. Het ziet er slecht uit, zei een hoge-democraat. En een prominente republikein twitterde dat ze het waarschijnlijk niet zullen halen. Minister Hillary Clinton is opgenomen in het ziekenhuis. Er is bij haar een bloed, bloedpropje ontdekt... na haar hersenschudding van twee weken geleden. Clinton zit al een tijdje in de lappenmand. Ze had ook al een buikvirus en ze was uitgedroogd. En dat leidde ertoe dat Clinton een grote buitenlandse reis afzegde. Een verwarde man uit Ankerveen is vannacht opgepakt... omdat hij brand had gesticht in zijn eigen appartement. Tien woningen werden ontruimd. De man had zich eerst gebarricadeerd. Toch kwam hij later zelf naar buiten. En er vielen in Ankerveen geen gewonden. En in Enschede hoorde net woed een grote brand. De brandweer meldt dat een bedrijfsgebouw met een meubelwinkel... en een wokrestaurant in brand staan. Het band moet als verloren worden beschouwd. En brandweerlieden proberen nu te voorkomen dat het vuur overslaat in Enschede. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online... We sluiten dit jaar af met bewolkt, regenachtig en vrij zacht weer. Nou, vanochtend is het vrijwel overal bewolkt en valt plaatselijk een beetje regen of motregen. Verder staat er een stevige wind. Die is vrij krachtig tot krachtig en komt uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind hard, soms ook stormachtig, windkracht 8. Daarnaast komen er ook windstoten voor. Nou, vanmiddag wordt het uh, wat droger, maar het blijft overwegend bewolkt... en de middagtemperatuur ligt tussen 9 en 11 graden. Ook de wind die blijft stevig doorwaaien. Vanavond, oudjaarsavond, uh, gaat het vanuit het westen regenen. En de jaarwisseling verloopt dan ook bewolkt en nat... met een temperatuur rond een graad of 9. De wind neemt wel iets in kracht af tijdens de jaarwisseling... maar blijft nog stevig doorwaaien. Nieuwjaarsdag dan. Dan begint uh, eerst nog met uh, regen... maar in de loop van de dag wordt het droog en breekt de zon door... Er staat aanzienlijk minder wind, en het wordt dan een graad of acht. ANWB ah, Verkeersinformatie. Op de A73 Maasbracht Nijmegen is in beide richtingen de zwalme tunnel dicht. Dat heeft te maken met een technische stoor. Het Radio 1-journaal, Jan had het er net al over, hè, dat de spanning in Washington verder oploopt. Want als de Republikeinen en de Democraten het vandaag niet eens worden over die nieuwe begroting... dan treden er morgen, op 1 januari, dus automatisch die bezuinigingen, en die belastingverhogingen op... van mogelijk wel 600 miljard dollar. Wouter Zwart is er helemaal klaar voor in Washington. Wouter, uh, gistermiddag uh, leek het allemaal de goede kant op te gaan. Maar op een of andere manier lukte het daarna niet. Wat ging er mis? Ja, het, het blijft gewoon spaak lopen op een paar fundamentele meningsverschillen. Het belangrijkste daarvan is misschien wel die belastingverhoging voor de hogere inkomens. De belangrijkste leiders binnen de Senaat hebben het erover gehad, kwamen er toch weer niet uit. Daarop werd afgelopen nacht vice-president Biden zelfs opgeroepen. Die heeft namelijk vrienden in beide kampen. Nou, volgens de krant The Washington Post zouden de democraten uiteindelijk die salarisgrens voor belastingverhoging hebben verhoogd van hun oorspronkelijke eis. 250.000 dollar naar boven de 450.000 dollar, maar dat bleek dus toch nog niet genoeg voor de Republikeinen. Die wilden een nog hogere grens en dus liep het weer vast. Daar komt ook nog eens bij dat de Democraten op hun beurt nog steeds niets willen weten van bezuinigingen op allerlei overheidsuitgaven. Daar hamerden de Republikeinen al weken op. Dus alles bij elkaar nog steeds het oude liedje: men komt er niet uit. Nee, en dan uh, na de deadline. Maar dan is de vraag ja. altijd: ik bedoel, als je de Europese politiek een beetje kent, weet je dat een deadline helemaal niet hard is. Hoe hard is die in Amerika? Nou ja, ook niet heel erg hard. Kijk, natuurlijk, uh, heel veel maatregelen gaan per direct in, maar uh, het is politiek. Uiteindelijk kunnen veel van die maatregelen, als er later toch een deal komt, toch weer met terugwerkende kracht worden teruggedraaid. Dus het is niet zo dat ze ineens in een heel groot zwart gat vallen. Het probleem is echter dat er naast die uh, belastingen en die bezuinigingen er nog zoveel andere problemen ook zitten aan te komen het begin van het volgend jaar. Een hele belangrijke is het zogeheten schuldenplafond. Amerika zit namelijk over een paar dagen alweer aan die maximale schuld... die het land mag hebben. Ze geven veel meer uit dan ze binnenkrijgen. En om straks weer extra te kunnen lenen... moet het congres dus dat plafond weer gaan ophogen. Nou, reken maar dat die partijen ook daar weer enorm over gaan ruzieën... de komende weken. Met als gevolg, en dat is natuurlijk heel belangrijk... kijk, al deze onzekerheid over Amerika... die gaat natuurlijk gewoon ook gevolgen hebben voor ja, Amerika's kredietwaardigheid... In het buitenland, de beurzen. Hè. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat hè, als straks na het nieuwe jaar de beurzen weer open gaan, dat dan die beurzen inzakken door al die onzekerheid over Amerika. Ja, nou hebben we nog een kleine 24 uur, jij nog iets uh, langer volgens mij. Uh, betekent dat dat vandaag uh, onderhandelen, onderhandelen, praten, praten, praten wordt? Absoluut, ja, het is hier net 12 uur geweest, dus wij hebben inderdaad nog 24 uur te gaan. Als de Senaat er niet uitkomt, dan eist waarschijnlijk president Obama dat er uh, toch een soort eenvoudige: ben je het eens of oneens? stemming komt over dat plan in de Senaat. Uh, dat maakt misschien kans van slagen in die senaat... want daar hebben de democraten immers een meerderheid. Maar vervolgens moet dat plan natuurlijk ook weer naar het huis van afgevaardigden. De andere kamer, daar hebben de republikeinen een meerderheid. Dus uiteindelijk weten we helemaal niet... of er iets van ook maar welk plan terecht gaat komen de komende uren. Nou, wel spannend allemaal. Maar ondertussen, Wouter, komt er ook nog ander nieuws bij jou uh, vandaan. Want uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton... is opgenomen in het ziekenhuis met een bloedpropje. Hoe ernstig is dat? Nou, twee weken geleden is minister Clinton onwel geworden nadat ze buikgriep had. Ze is toen flauw gevallen, heeft haar hoofd gestoten en toen heeft ze een hersenschudding opgelopen. Ze was nu weer in het ziekenhuis voor een soort vervolgonderzoek en toen hebben ze ja, een, een bloedpropje gevonden. Het is niet duidelijk waar dat propje in haar lichaam zit. Dat maakt natuurlijk nogal een verschil hè, voor de ernst van de situatie. Nou, daar zijn nog geen mededelingen over gedaan. Behalve dan dat ze waarschijnlijk ja, nog zeker 48 uur in het ziekenhuis in New York moet blijven om gemakkelijk... .monitord te worden. Dat betekent dus zeer waarschijnlijk dat de Clintons in het ziekenhuis oud en nieuw moeten gaan vieren. Nou, is er in Amerika al veel over te doen uh, geweest. Er waren zelfs mensen die, hè, over die hersenschudding dan... die zeiden van, nou ja, ze doet maar een beetje uh, alsof. Is dat, is dat ja. ook allemaal politiek daar? Ja, dat, dat heeft opvallend genoeg met een hele andere zaak te maken. Namelijk met die aanslag op 11 september... Uh, op dat Amerikaanse consulaat in Benghazi, in Libië. Waarom? Er was toen heel veel kritiek op minister Clinton... vanuit de Republikeinse Partij. Daar beweerden allerlei mensen dat Clinton en de regering Obama die aanslag een beetje onder het tapijt probeerde te vegen... Een beetje probeerde af te doen als een soort ja, uit de hand gelopen demonstratie... terwijl het gewoon een aanslag was. Nou, er waren dus heel veel mensen die wilden dat minister Clinton... zou gaan getuigen in het onderzoek dat daar nu naar loopt. Toen viel mevrouw Clinton ineens flauw, kwam die hersenschudding. Er zijn heel veel republikeinen die eigenlijk helemaal niets geloofden... de afgelopen weken van die hersenschudding. Moet je bijvoorbeeld even luisteren naar deze politicus... wat die zei onlangs in het programma van Fox News. Ja, Benghazi griep noemt hij het. Ik ben geen dokter, maar het lijkt erop dat de minister daar ineens last van heeft. Cynisme niet van de lucht. En er was ook nog een commentator van, die omroep, van diezelfde omroep, Fox. Die werd onlangs ook gevraagd of uh, die hersenschudding van Clinton misschien gefaked kan zijn. En die zei dit you think she made this up at her doctor? I didn't say she made it up, but I, what I think we're going to hear is from the concussion, there would be some short-term, long-term memory loss, and maybe I could remember I much. remember. Ja, als het, dan, als het dan toch een hersenschudding is, zegt ze, dan levert het wel een soort ja, nuttige vergeetachtigheid op voor de minister, al dus deze commentator. Nou, op dit moment zie je op Twitter een paar republikeinse politici naar voren komen die echt hun excuses aanbieden voor die opmerkingen die ze eerder hebben gemaakt. Uh, dat cynisme, dat was misschien te ver gegaan, zeggen ze nu, waarvan acte. Dankjewel voor het verslag. Wouter, Wouter Zwart was dat vanuit Washington. Het is negen minuten over half zeven in Nederland. Bewoners in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam dachten eerst aan vuurwerk. Maar er werd toch echt geschoten zaterdagavond. En de afgelopen maand waren er meer schietpartijen. Maar liefst vijf schietpartijen in en rond Amsterdam. 23 november. Een afrekening in het criminele milieu in Badhoevedorp. Volgens Bronnen is de dode Remco H., een bekende van de politie. Twee anderen raken gewond. Eén van hen zou een broer zijn, Martin H., die kwam in 2000 in het nieuws door een gijzelingsactie in Helden in Limburg. Remco en Martin zijn zonen van Ruud H. Die momenteel een gevangenisstraf uitziet voor cocaïnesmokkel. 2 december. De 40-jarige beroepscrimineel Patrick Brisban... parkeert rond 5 uur ochtends zijn auto op de oprit voor zijn woning in Diemen-Noord. Een zwart geklede persoon die hem kennelijk uren heeft opgewacht... in een op de straat geparkeerde volval loopt naar hem toe... en schiet hem door het portierraam dood... Rizman wordt pas uren later gevonden, vertelt de politie. Rond half negen hebben wij het lichaam van een man aangetroffen in een auto... Uh, die op de oprit van een woning aan de Rietzangerweg in Diener stond geparkeerd. En deze man bleek door meerdere schoten om het leven te zijn gebracht. 16 december. Een man wordt s'nachts bloedend aangetroffen in de parkeergarage van Belmerflat Hoogoord. Hij overlijdt kort daarop aan schotwonden. De man, bekend onder de bijnaam Lopie, had een serieus strafblad rond geweld en wapens. De politie roept in opsporing verzocht getuigen op zich te melden. Iedereen die rond de flat hoort in Amsterdam-Zuidoost... rond of voor 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag iets heeft gezien... dan wel gehoord dat met deze moord te maken kan hebben... die willen we uiteraard graag spreken. 19 december. Drie dagen later is het weer raak. In Amsterdam-Osdorp worden twee mannen neergeschoten. Ze zijn in levensgevaar. De politie onderzoekt of er verband is met de andere schietpartijen... van de afgelopen maand. 29 december. Evident dat wat er gebeurd is de, de kwalificatie Wildwest verdient. Want het schijnt enorm geweest te zijn. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam over de schietpartij van afgelopen weekend. Waarbij twee doden vielen. De twee zaten in een auto met een Frans kenteken. En werden onder vuur genomen door meerdere schutters vanuit een auto met een Nederlands kenteken. Twee motoragenten werden ook beschoten, maar raakten niet gewond. Van der Laan zegt wel dat het moordcijfer in Amsterdam historisch laag is. In Zeist moesten gisteravond zo'n 45 mensen hun appartement uit... En na een brand in een kelderbox van een flat. Onze verslaggever John Saarbach ging er kijken. De plaats waar het vuur heeft gebrand... dat is eigenlijk de ingang van de berging en ja, dat is nu helemaal zwart. Normaal gesproken zal hier denk ik ook licht branden... maar het plafond is helemaal weggesmolten. De muren zijn ook helemaal zwart, de vloer is helemaal zwart... en de geur is erg, erg sterk doordringend... Ronald Boer van de Veiligheidsregio Utrecht. Ja. Wat is er gebeurd? Ja, er is een klein brandje ontstaan hier in een hal van boksen. Een kelderboksen onder een appartementencomplex. Uh, daar is vrij veel rook vrijgekomen. Het is Via allerlei leidingschachten is dat de woningen binnengekomen. En vandaar dat de woningen onder rook kwamen te staan. De woningen zijn ontruimd door de brandweer. Er is ongeveer een dertigtal woningen geweest. Op dat moment waren er ongeveer twintig personen. Inmiddels zijn ook andere bewoners thuisgekomen. In totaal nu ongeveer veertig. Uh, die zijn opgevangen in een buurthuisje hier in de buurt. En wat heeft er nu in de brand gestaan? Nou, dat is niet helemaal duidelijk wat het is. Ik kan, uh, ik kan niet, nog niet wijzigd worden wat, uh, wat er precies gebrand heeft. Het heeft wel behoorlijk wat, uh, wat uh, rook veroorzaakt. Uh, de politie gaat uitzoeken wat hier precies is gebeurd. En het is in de hal ontstaan waar de bergingen zitten... Klinkt een beetje alsof het aangestoken is. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat zou het politieonderzoek moeten uitwijzen. Het grootste gedeelte van de woningen die ontruimd zijn. zijn die van de studenten. En die zijn Kom. opgevangen in een nabijgelegen wijkcentrum. En zoals ze zelf vertellen. er was niet echt sprake van veel commotie. Ja, uh, nee. Ja, ik, zat, ik zat gewoon met mijn dochter op de bank. Uh, naar, naar een tekenfilm te kijken. En uh, toen zag ik. Uh, of, to, uh, to, ik hoorde allemaal brandweer en dit. En uh, dat, ben ik gaan kijken. En op een gegeven moment kwam er beneden staat de brandweer die staat aan. En. Uh, ja, nou, er kwam er nog meer aan. En nog meer. En ik, zat, ik zag bij een portiekje, dus ik van beneden uit van de kelderboksen zag dus ik roken naar boven komen. En toen? En toen uh, werden we allemaal weggestuurd. <laughs> dus uh, ja, het eerst werd er een heel klein uh, vakje gemaakt waarbij waar je dan niet mag komen, omdat de hulpdiensten er hulpdiensten komen. Op een gegeven moment werd dat vak groter en groter. En nou mag je de hele wijk niet in. Maar dus, je uh... nee, klinkt rustig. Geen paniek? Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik neem aan dat je in eerste instantie toch niet weet wat er los is? Nee, nee, nee. Ja, het was in het begin een verschrik. Toen hoorde je overal de bonken... omdat ze die deuren aan het openrammen open waren... Bij, bij het portiek waar het gaande was. En uh, om te kijken of dat er nog mensen natuurlijk binnen waren. Maar ja, ik woon een paar portieken verder. Dus ik ga ervan uit dat, dat, mij, of dat, dat mijn huishouden niks gebeurt. Mijn gezin is veilig, dus uh, ja... Huis is verzekerd. <lacht> Laat maar gaan. <lacht> aan het begin van de avond waren de huizen gelucht en konden de mensen weer naar huis. Niemand raakte gewond. Belangrijke dag voor de werkgelegenheid in Zeeland. Maakt de failliete fosforfabriek Termfos nou, een doorstart of niet? We gaan straks vragen aan een van de curatoren. Voor de verkeersinformatie bij de ANWB zit Kees Kwaks. Kees, met die tunnel daar zo in Zuid-Nederland, die weer dicht is? Ja, inderdaad, op de wat A73. Is, wat is dat toch aan de hand? Ja, dat schijnt een soort... Uh, ja, we zijn een permuda te zijn. <laughs> het is niet voor de eerste. De we die, voor, voor de laatste keer dat dat ding dicht is. Het gaat over de tunnel in de A73, maasbracht Nijmegen. Hij is in beide richtingen dicht, vanwege de technische storing. En er is nog geen idee hoe lang het allemaal gaat duren. Ja, voor de rest, ja, niks te melden. Heel rustig, geen ochtendspits, geen avondspits. Het is vandaag druk kamer dan op de weg tegen. <laughs> dan gaan we bij de oliebollenkamer kijken. Dank je, Kees. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En dan gaan we hem even doen, want Mijno Remmers is naar een oliebollenbakker in Volkol. Mijno, klopt het? Is het daar drukker dan op de weg? N nou, in Volkol in ieder geval wel. Ja, daar was niks te doen. Een eenzame fietser onder de, de kerstverlichting door. Maar dat was het wel zo ongeveer op weg hierheen. Maar Jochem van Ooster is druk bezig. Jochem de Warme Bakker staat er op de voorgevel. De ramen zijn een beetje beslagen, maar het is vooral gebak, zegt Jochem. Ja, er wordt uh, best wel veel uh, gebak uh, verkocht. Uh, de oliebol is even afwachten. Er is wel een behoorlijke hoeveelheid besteld. Maar uh, voor de rest is het uh, even afwachten hoe dat gaat lopen. Hoe, hoe zou het komen? Iets minder oliebol, dat mensen toch wat gezonder willen of zo? Het gebak is natuurlijk veel gezonder, hè? Nou, mijn, mijn, zoals ik het zelf vorig jaar heb ervaren... is uh, weer speelt voor mij een heel belangrijke rol. Het is oh, ja? gewoon de sfeer. Kijk, als het wat kouder is en het sneeuwt buiten dan... is de sfeer thuis ook al een stuk anders. Ja, en dan neem je het misschien ook nog mee op je laatste werkdag? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus ja, het is, het is ook wel even afwachten op welke dag het, het valt. Ja. Dat is ook ieder jaar anders. En uh, ja, nou is het toch... Er zijn toch stiekem een hoop bedrijven open die gewoon vandaag werken. Er gaat iets, iets piepen op de achtergrond, ik weet niet of het belangrijk is. Ja. Gelukkig nieuwjaar staat er op het gebak, dit is. Het is een uh, nogatine ijstaart. er wordt. Uh, ja, de mensen nemen het bij de koffie, maar uh, wordt uh, hoofdzakelijk uh, ook wel als uh, dessertgebak uh, gebruikt. Achter ons staat een, een metalen kar vol met ja, eigenlijk allemaal banketten. Ja, dit is allemaal banket: schuimtaart met uh, chocolade, crème... Uh, een bavarois-klok van, van aardbeien bavarois. En uh, voor de rest uh, een hoop slagroomgebak. Uh. Ja. Oh, dus ja. toch wat calorieën. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, daar wordt niet nakeken. Want ik nee. kan, als we daar op gaan letten, dan, uh, kunnen we de oliebollen ook beter uh, wegstrepen. Daar doet Mirjam. Mirjam is van de oliebollen, zeiden ze net hier. Hè? Ja, ik ben van de oliebollen. Zij, ze staan te reizen, zei u net. Ja, ze staan in de reiskast. Er staat beslag te reizen. En dan moet het dadelijk uh, in de olie. En dan gaat het continu door? En dan gaat het continu door tot vanavond, tot ongeveer vier uur, denk ik, dat we doorbakken. Is dit beter dan in die kraam? Dat weet ik niet. Dat geef ik Och, wat tactisch. Ik, ja, ik geef er geen garantie op. Als ik dit weet. zo zie, dan denk ik dat het, de dat het condities in zo'n professionele bakkerij beter zijn dan buiten in zo'n kraam. Dat zou ik ook denken, dat de temperatuur veel beter op, uh, op gelijke waarde blijft. Ja? En dat dan de oliebollen ook, denk ik, iets beter zijn. Ja. Ah, dan zeggen ze in de kraam natuurlijk precies andersom. Dat denk ik best in de kraam, maar wij hebben het ook ooit buiten gebakken... en toen hadden wij moeite mee om, uh, om de temperatuur goed te houden. Ja. ja. Jochem zegt net, het heeft wel alles te maken met of het echt een beetje wintersweer is. Bakken jullie alleen maar gewone oliebollen of zit er nog van alles in? Er zit nog van alles in. Er zijn ja, uh, krenten en rozijnoliebollen en dan de gewone oliebollen. Oh. En dan uh, de ananasbeignées. Dat is ook een gerecht dat eigenlijk echt bij Oud opnieuw hoort. En dat is ook van een oliebol beslag. Ja. Dus even kijken wat er ondertussen achter ons bij de oven gebeurt. De jochem is verdwenen met zijn hoofd in een soort koelcel. Onder de temperatuur hier, zeg. En de eerste, jawel Bert, de eerste rol eruit. Mm. Ja, de eerste liggen er al. Ja, dat is een kleine serie die we gisteren vast gemaakt hebben. Dat we ja, toch een klein beetje een voorsprong uh, hebben. hoe warm je hem het beste op? Tip 1: uh, Tip 1. Gewoon in de oven. Absoluut niet in een magnetron. Daar vind ik... Het uh, wordt ook gewoon... niet een soort plofkip, maar dan plofoliebol. echt ja, ja, gewoon uh, een spons uh, idee. Hete lucht eh. gewoon. Gewoon een warme, mooie gewoon een oven. 180 graden. 4, vier, 5 vier, minuten? Vier, minuten. Helemaal perfect. Kijk, die is om mee te nemen. Ja, en ook een belangrijke tip. Niet in de magnetron. Goed, onze Maino, hij is bij de oliebollen en het gebak. Het is uh, bijna tien minuten voor zeven. Het is tijd voor de Babysitter Circus. We kennen ze natuurlijk van uh, hun uh, ene hit, maar dit is die andere, No More.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 supposed to be well, We kennen ze natuurlijk van Everything's Gonna Be Alright. Dit is het andere nummer, No More. Ze komen trouwens naar Nederland in januari. 24 januari is er een optreden gepland in Paradiso. Wordt de fosforfabriek van Termfos gered of niet? Vandaag moet er duidelijkheid over komen of die failliete fabriek een doorstart kan maken. De tijd dringt namelijk. Vakbond en ondernemingsraad stuurden gisteren een brandbrief... en daarin vragen ze de curatoren om meer duidelijkheid. Steven van Boven is een van de drie curatoren van Termfos. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, als je vraagt om duidelijkheid, kunt u die geven? Eh, kon ik het maar. Eh, wij hadden gehoopt dat we inderdaad eh, dit jaar... absolute duidelijkheid zouden hebben over een koper voor de fabriek in Vlissingen. Maar eh, die duidelijkheid hebben we nog niet. Wat zit er tegen? Eh, nou, Het is een moeilijk bedrijf om te verkopen. Want eh, het is een gecompliceerd proces. Eh, Termfos is in Vlissingen eh, onderuit gegaan omdat het eh, niet goed ging. Dat kwam omdat eh, de fosforprijzen op de wereldmarkt eh, erg slecht zijn... door dumping door andere partijen. En doordat er milieuproblemen waren, er dus te lang een hoge dioxine uitstoot geweest, hoger dan toegestaan. En daardoor heeft de provincie gezegd van uh, dan moet je de productie beperken. Nou, die twee combinaties hebben ertoe geleid dat uh, uh, de fabriek slecht ging. En uh, er is maandelijks bijna 3 miljoen verlies geleden. En eigenlijk zijn die omstandigheden nog niet definitief gewijzigd. En dat betekent dat uh, een koper wel een hele visie moet hebben om dit bedrijf mee in de lucht te houden. Die visie is wel mogelijk. Ja. En er zijn echt plannen om hier cradle-to-cradle um, cradle uit, uit rioolslip fosfor te gaan maken. Wat echt fantastisch zou zijn als dat lukt. Alleen uh, de partij die, waarmee we nu nog daarover praten, ja, die, die zit toch nog met een aantal vragen. En die kan gewoon de knoop nog niet doorhakken. Ja, Eigenlijk is het te duur voor ze nog. Misschien wel. Ja. En wat denkt u van die oproep van de bonden en de ondernemingsraad? Want dat is de andere kant. Die willen helderheid. Dit is een soort hartekreet. Ja, dat begrijp ik. Dat hebben we ook zo opgevat. En uh, wij steunen en, en onderschrijven die hartekreet volledig. Uh, wij zien ook dat er een groot werkgelegenheidsbelang is. Bij Termvol zelf werkte tot voor kort 430 mensen. Dan hebben we het ook nog eens over een uh, vergelijkbaar aantal in de toelevering. En. Uh, nou ja, de, de, het werk ligt hier in Zeeland niet voor het opscheppen... met al die overheidsdiensten die ook nog eens vertrekken. Dus uh, wij, wij begrijpen heel goed dat het een heel groot belang is... en dat trekken wij ons hier aan. Ja, want uh, als de nieuwe partij wel zou instappen... Uh, betekent dat dan dat al het personeel of een deel van het personeel mee zou kunnen? Nou, dat is dan eigenlijk een beslissing van die nieuwe partij. En uh, onze inschatting is dat die... Uh, nee, nou, die heeft in ieder geval personeel nodig. En er is zeer geschoold personeel. Althans, de, niet iedereen kan fosfor maken. En de mensen die bij termfos rondlopen, die kunnen dat wel. Dus ook een nieuwe partij zal die mensen nodig hebben. En uh, of dat er 430 zullen zijn, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Maar uh, we hebben toch goede hoop dat er enkele honderden mensen weer bij Termvol aan het werk kunnen. Ja, goed. Maar niet uh, de hele uh, bezetting van dit moment. Wanneer denkt u trouwens dat er wel duidelijkheid is? Heeft u ja, enig idee? Dat moet echt op hele korte termijn. Omdat uh, in uh, Termvol zitten ook een aantal fabrieken in het buitenland... En die draaien op zichzelf goed en die zijn ook veel geld waard. En die moeten we eigenlijk ook met het oog op de belangen van de crediteur gaan verkopen. En als we daar veel langer mee wachten, dan hebben die, uh, die fabrieken in het buitenland die hebben geen sourcing meer. Dus die, die hebben dan geen grondstoffen meer om, om verder uit te kunnen procederen. En uh, als ze niet meer kunnen produceren, ja, dan, dan, dan loopt die waarde daar natuurlijk ook weg. Dus wij zitten, dat is ook, vandaar hebben we die termijn ook genoemd... wij moeten in december ja. uh, knopen gaan doorhakken, want lukt het dan niet... dan zijn we als het ware door de feiten gedwongen om die dochters te gaan verkopen. Precies, en dan uh, zit iedereen zonder werk. Ik begrijp het. Ik hoop ja. u snel te spreken over uh, ja, een oplossing of uh, in ieder geval wat eruit komt, meneer Van Boven. Ja. Ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. is Marjan Koekoek. De grootste seniorenbond, de AMBO, dreigt door conflicten uiteen te vallen, schrijft de Volkskrant. In onder meer Overijssel, Zeist en Hilversum hebben kritische oudbestuurders uit onvrede alternatieve seniorenclubs opgericht. Ze spreken van machtswellust en de propagandamachine uit woorden, als ze het hebben over het landelijk bestuur van de AMBO. Dat bestaat uit betaalde krachten en de lokale afdelingen draaien op vrijwilligers. En die conflicten komen voort uit plannen om de AMBO te verjongen. Onder de noemer Anbo Anders wil het bestuur de komende jaren meer zestigers werven. Niet alleen Ryanair-piloten zeggen dat ze onder druk worden gezet. Volgens het Algemeen Dagblad oefent ook de KLM druk uit op haar piloten... om met zo min mogelijk brandstof te vertrekken. Daarmee wordt bewust ernstige veiligheidsrisico's genomen, vindt de SP. SP-Kamerlid Farshad Bashir sprak met meerdere werknemers van KLM... KLM laat piloten doelbewust met te weinig brandstof vliegen om kosten te besparen, zo concludeert hij. Deze zuinigheid leidde in 2009 tot een incident dat tot nu toe buiten de publiciteit bleef. Maar wel in een rapport staat dat het AD in handen heeft. Piloot moest een tussenlanding maken. Ook piloten van Ryanair zeggen onder druk te worden gezet om zo min mogelijk brandstof mee te nemen. De openbare registers van het kadaster bevatten steeds minder informatie. Dat komt doordat banken, notarissen en vastgoedpartijen... minder data deponeren over vastgoedtransacties. Zo blijkt uit onderzoek door het Financiële Dagblad. Verkoopprijzen worden minder geregistreerd. Leensommen en hypotheekrentes helemaal niet. Teruglopende informatiegehalte van het kadaster... is strijdig met plannen van overheid en brancheorganisaties... om de transparantie van het vastgoed te vergroten. Het kadaster bevestigt dat minder data worden gemeld... En noemt dat een ongewenste ontwikkeling. En de politie is blij met de voorspelling dat het een natte jaarwisseling wordt, schrijft het AD. Regen zorgt voor minder agressie. Slecht weer is winst, vindt de politievakbond ANPV. Er zullen altijd een paar noodware railschoppers op straat blijven. Maar dat zijn er minder dan wanneer het droog is. En dat is het uh, nieuwsoverzicht van hele ochtend. Straks hebben we nieuws van Gerdy Verbeet, Kamervoorzitter. Die spreekt zich uit over de formatie. Hij heeft een beetje kritiek op. Maar blijf luisteren, hoort u alles.